9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op een basisschool in Schoonhoven zijn meerdere kinderen besmet met hepatitis A, ook bekend als geelzucht. Om hoeveel besmettingen het gaat is niet bekendgemaakt. Alle 220 leerlingen en medewerkers worden gevaccineerd tegen de besmettelijke ziekte, meldt Omroep West. Het virus wordt verspreid via de ontlasting en kan een leverontsteking veroorzaken, waardoor huid en oogwit geel kleuren. De invloed van 5G op de gezondheid is nu nog niet meetbaar en het stralingseffect van sneller mobiel internet blijft dus onzeker, stelt het RIVM in een onderzoek in opdracht van het agentschap Telecom. Uit de eerste stralingsmetingen bij 5G-proefopstellingen blijkt dat de straling nu onder de Europese limieten zit, maar hoe dat is als T-Mobile en KPN hun 5G-netwerken activeren is nog niet te zeggen. In Moskou zijn sinds november vorig jaar een miljoen mensen... het slachtoffer geworden van een reeks valse bommeldingen... melden Russische media. Alleen gisteren al zouden 10.000 inwoners zijn geëvacueerd. Wie er achter de vele meldingen zit, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor ruim 260 miljoen euro... aan spullen en kapitaal afgepakt van criminelen. Dat is bijna 90 miljoen meer dan in 2018... Justitie nam onder meer veel contant geld, auto's, huizen, boten en designerartikelen in beslag. Het OM gebruikt het afpakken van kapitaal van criminelen steeds vaker als middel om de georganiseerde misdaad te hinderen. Het weer in het zuiden mis, mist het nog lokaal en is het glad. De mis lost geleidelijk op en dan wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit de Sjombakker van de ANWB. Nog altijd veel files op de Noord-Hollandse wegen. Met veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk bij Knopen Temnes, 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, de vertraging zo'n drie kwartier. Een uur oponthoud op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Velzen, 14 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie op de A22. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Knopentheemnes 14 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. En door die spoedreparatie op de A22 ook files op de A208. Van Haarlem naar Velzen. Voor de aansluiting met A22 5 kilometer, kost je een half uur. En op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met A22 ook daar 5 kilometer met een uur vertraging. En verder nog een half uur op onthoud op de N203. Van Alkmaar naar Amsterdam bij Purmerend. En de file daar is zo'n 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemorgen, uh, goedemorgen, dames en heren uh, Appels en peren. Uh, Frank Paardenkoper zit hier tegenover mij. En we nemen vandaag de, de leukste dingen door uh, van, het, uh, van het nieuws. En uh, ja, uh, Frank, uh, vertel eens even. Nou, nieuws is er, G. En nou, dat weet ik. De pandas hebben geneukt. Ach, ja. allebei? Ja. Allebei? En ze zijn uh, ze, ja, ze zijn niet zo seksueel actief, heb ik begrepen, die dieren. Nou, nou. Maar het is er nu toch van gekomen. Ja, en, en misschien nu? Misschien hebben ze uh, porno panda, panda porno opgezet. Oh, gezet. <laughs> Wat ze heeft geïnspireerd. Ja, dat moet je wel in de gaten houden. Ja. Dus uh, nou, op zich goed nieuws, maar uh, ze weten nog niet of het natuurlijk ook bevlekt ontvangen is. Nee, dat weet je dan niet. Dat wel. weet je dan niet. Dus ja. het is afwachten of uh, ja. de, de vrouwtjes panda ook uh, drachtig zal blijken te zijn. Ja, ja, ja. ja ik, vind het, uh, ik vind het bijzonder. Ja. En, uh, het zijn van die dingen die, uh, die, die moeten ook gebeuren. Ja, absoluut, ja. Ja, ik maar... lees hier net ook een stukje over het 5G-netwerk. Dat de kans op ziekte vrij klein is. Oh, ik ken maar 1G eigenlijk. Ja, maar dat is uh, hier mogelijk kankerverwekkend volgens de IARC. Uh, dat is de overkoepelende organisatie die dat uh, meet. Er is een beperkt bewijs dat het middel uh, uh, kankerverwekkend kan zijn bij mensen. Maar het is nog niet bewezen dat het uh, ook echt kanker veroorzaakt. Het is namelijk, weet je wel, straks zitten we met z'n allen met 5G. En uh, dat is dat nieuwe netwerk. En dat is natuurlijk ja, best heel, uh, heel heavy. Ja, want dan moet er moeten nog meer palen bij... dan ja. met, met een uh, 4G. Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Dacht ik. Ja, het is... Het is uh, maar ja, Weet je wel, de, de, de, de, de financiële consequenties... zijn natuurlijk heel groot. En het is natuurlijk een enorm verdienmodel. Als dit... Uh, stel dat het niet doorgaat, omdat het uh, ongezond is... Ja, ja dan... Uh, nou, ik heb nieuws voor je. Dan laten ze het gewoon doorgaan. Want dat zie je met het klimaat ook, als het maar geld oplevert. Ja, dat is waar. Het interesseert ze niets om de ja. burger van zijn laatste cent te beroven. Laten we een plaat draaien, Frank. Heel goed gé. je deze nog. Paul Simon, oh, ja, ja. The one-trick pony. Wij zetten hem. Goedemorgen. <laughs> Bijna. Zeven over negen uh, hier bij ZDFM. He's a one-trick pony, one-trick is all that horse can do. He does one trick only, it's the principal saucer's revenue. And when he steps into the spotlight, you can feel the heat of his heart come rising from the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 He looks so clean. He moves like God's immaculate machine. He makes me think about all of these extra moves I make and all this jerky motion and the bag of tricks it takes to get me through my working day. The one trip pony, he either fails or he succeeds. Net met Carfunkel was gebroken. En niet Wat een geheel... topduo was dat? Hein? Nou, hè? Waanzinnig. Ja, dat was een soort uh, uh, Nick en Simon, maal veertig. Ja, nou, ik denk, denk nog wel meer. Nog wel meer? Ja. Ja. Ja, ja. ja, dat is uit een tijdperk. De Beatles, de Stones. Ja, maar de, de, eigenlijk is tijdlof. natuurlijk alles wel een keer gedaan. Hè? Dus ja, dan ja. wordt het. Uh, wij blijven redelijk hangen in oudere oude, uh, oude muziek. Maar aan de andere kant... Um, um, er wordt nu ook wel mooie muziek gemaakt, hoor, vind ik. Weer beter dan, dan uh, zeg maar in de, in de, ne de, ja, de negentiger jaren, vond ik het uh, niet zo interessant. Nee, behalve kaplaars natuurlijk. Behalve Kaplaarsen, 93. Meer een persiflage op wat er toen... Ja, nou, dat zeg je werd, nou, he, ja. maar daar heb je inderdaad gelijk in. Ja. En we zijn aan het kijken of we weer een uh, nieuwe plaat kunnen gaan maken... Een, uh, ik weet niet of iedereen daar heel erg enthousiast over gaat worden. Maar... Ik zet alles op nee. Maar... Je weet het niet, Frank. We doen het a priori voor de lol, hè We doen het a priori voor de lol. Dus wat dat betreft... Uh, uh, nou, even over Zandvoort gesproken nog, Frank. Een ja. uh, onderwand tankstation op de toegangsweg circuit Zandvoort... die komt er. Aha. Dus het is altijd makkelijk. Kan je daar nog even tanken? Ja, toch? Ja, nou, ik, uh, ik heb begrepen dat dat... Uh... Wordt BP op de Verlennepweg, wordt dat total, dacht ik. Geen idee. Ja, volgens ja, mij Ja, is dat wel. zo? Ja, en ik weet wat dat onbemand zal zijn, maar... Nou, eh, ja, ja, het is ja, toch... Dat, uh... dat gaat, gaat, het gaat dus weg. Het wordt uh, total. Was jij daar je auto's? Nee, want ik was mijn auto bij Strijder. Ja. Zelf, met de borstel. Dat is een soort therapie voor mij. Ja, dat dus weet dat ik. Was, uh, heel leuk werk om te doen. Ik, uh, ik sprak uh, Robert Strijder van de week. Aha. En uh, die had het er nog over. Oh. <laughs> en ze, ja, die staat hier dan. En die staat hier helemaal... Uh, in zijn eigen, uh, <laughs> eigen wereld. staat in die auto te wassen. Ja, dat klopt. Ja, ja want het is natuurlijk ook een auto... uit uh, lang vervlogen tijden. Lang vervlogen tijden, Frank. Maar vertel eens wat... wat, wat, wat uh, de, de, ja, het rijden in zo. wat is nou de, de ultieme Amerikaan voor jou? Nou, voor mij is dat een keddelijk uit 1960, een koep de Ville. Ja. Maar die kost inmiddels zoveel geld dat ik daar... Uh... Maar wat is veel geld? Nou, als je er één wil kopen in de staat waarin ik hem zou willen hebben... Ja. dan ben je gewoon 60 mil kwijt. Meen je dat? Ja, 60, 70 mil. Holy. En dan uh, heb je wel een boutje moertje gerestaureerde. Ja. In Nederland lukt dat nog wel. Zijn er nog originele te vinden? Er zijn originele, want de, de mooiste snoepwinkel... een van de mooiste snoepwinkels van West-Europa, durf ik te stellen... dat is toch wel LaSalle Classic Cars in Al de Rijn? Oké. Okay. En daar staan zulke mooie auto's. Oh ja. Maar Peter Straathoff, de man die dat ooit begonnen is... en daar nu met zijn zoon die snoepwinkel runt... die kan daar de meest waanzinnige verhalen over vertellen... op wat voor wijze hij dan auto's verkoopt daar zo. Want dat ja. zijn allemaal auto's van, van nou ja... Zeg maar boven de halve ton en verder. En hij heeft uh, heel bijzondere auto's uh, al gehad. En heeft die nog daar staan in Al van Rijn. Uh -huh. En het is alleen al prachtig om te zien. Auto's uit vervlogen tijden. Uit jaren waarin het allemaal niet op kon natuurlijk met de, de brandstof. En uh, waarbij dus niet zozeer de CW-waarde tegenwoordig van belang... Hè, want het moet allemaal uh, uh -huh. weinig luchtweerstand hebben... toen helemaal niet uh, een rol speelde... Nee. Maar ja. mensen gewoon auto's ontwierpen en ermee naar hun baas gingen. Die dacht: nou, dat kon wel eens wat worden. We gaan een uh, klein modelletje maken en hup, in productie. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal niet meer. Maar ik vind het wel de mooiste, los van dat dat nou Amerikaanse auto's moeten zijn of niet. Auto's uit de, de zestiger jaren vind ik eigenlijk de allermooiste auto's. Nou, in ieder geval gaat. qua vormgeving, ja. ja. Ja, dat is bijna kunst. Ja, dat, het is kunst. Ja, wat dat betreft... Uh, rolling art. Rolling art, Frank. Je hebt helemaal gelijk. En uh, ja, uiteindelijk is dat... Uh, zijn dat de mooie dingen van het ja. leven die, eh, die, die, die, die we nog kunnen bekijken. Gelukkig is er nog. Toch? Absoluut, geen. Dat zeg ik. Hier is Mick Jagger en zijn vrienden. Volgende de Rolling Stones. En she's so Stones, een Kool, weet jij dat Mick Jagger een afgeronde studie economie heeft gedaan? Nee. Op de universiteit. Aha. Slimme gozer hoor. Ja, die hebben ook goed voor elkaar. Ja. ja. Dus ja, die, die heeft tussendoor nog wat, wat, wat dingen gedaan. Vandaar dat Stones natuurlijk zo rijk zijn. Ja. Ja, wat dat betreft. Nou ja. Frank, wat hebben we nog? g er is weinig wat de harten van de Zandvoorters buiten de op zijnde Formule 1 natuurlijk. Mm -hmm. Sneller doet kloppen dan uh, het aangezicht op het strand... dat de gebroeders Paap, de mannen van Paap, de onverzaagde buldozeristen... weer volop bezig zijn um, in de voorbereiding voor het bouwen der strandpaviljoens. Wanneer mogen ze beginnen? Ze mogen 1 februari uh, gaan bouwen. En zodra ze staan, mogen ze in principe open. Vroeger was dat 1 maart. Ja. Maar de nu 1 februari bouwen en dan ben je klaar. Dan kan je open. Toppertje. Ja, goed man. Dat is zo'n fijn gezicht. Ja, ik ook. Die gele zandschuifers op ja. strand ja Ik zou dat wel eens een keer willen doen eigenlijk. Ja, meen je dat? In zo'n ding zitten. Want wat ik me altijd afvraag is... hoe, hoe graaft zo'n ding zichzelf nou niet in? Ze graven altijd net genoeg weg om het bakje te vullen. En dan gaan ze achteruit. Maar als die bak nou niet helemaal goed gericht zou staan... stel ik me zo voor, dan mm -hmm. graaf je je in no time in. Dus ik ben zo benieuwd hoe die jongens dat altijd doen. Ja, dat, is een dat, een hele, dat zijn hele... Hele uh, moeilijke ja. Uh, ja, misschien is het ook een, een leuk idee... om een keer met zo'n show voor de Belastingkantoor binnen te rijden. Dat is goed. Hé, <laughs> hey, en 2 uh, februari, Frank. G. Over februari gesproken. Uh, geeft uh, Pia Douwens, u kent haar wel... een lezing over Keizerin Sissi in het Zandvoort Ach, Museum. Ja, want het was met meerdere uh, hoogwaardigheidsbekleders... toen dat tijd... Uh, een van de vakantiegangers van Zandvoort. Ja, natuurlijk. die is de keizer in Sissi. Die is, ja, en ze kwam hier gewoon voor haar, um, uh, voor haar gezondheid. Ja. Um, ze is hier, geloof ik, twee, twee keer geweest. <laughs> <laughs> en krijgt meteen een beeld op, een, op de boulevard. Ja, dan vind ik dat wij ook. En een om... musical, een. Uh, ja, dat moeten wij eigenlijk ook uh, hebben. Een musical of een beeld? Allebei. <laughs> Je niet? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik ook. Ja. En uh, Gerry Hoekstra, ken jij hem van uh, Auto.nl, Autosport.nl? Dat, nou, dat website over. Uh, de naam zegt maar. Ja, en Gerry Hoekstra is uh, een, een, een foto. Hij fotografeert heel veel. Hij werkte vroeger op de Drommel. En, uh, en die uh, zoekt uh, verhalen over de uh, mensen die nog verhalen over de oude Grand Prix kennen. Ja. Dus, uh, ik heb noem, jij je opgegeven? Nou, ik, ik heb niet zoveel verhalen wat ik. Eigenlijk heb ik meegemaakt tijdens de ja Wij verkochten altijd drank en we haalden de colaflesjes op. Ja, vroeger verkocht je het en nou drink je het allemaal op. Nou, cola. <laughs> <laughs> cola. Maar heb, je, heb je andere tijden nog gezien? Of het circuit nog even... Ja, ja, ja. ja, ja, ik, ja ik heb het gezien. Ja, dat was erg ja. leuk. Erg, erg leuk vond ik dat. Ja, de, de hoe heet het zijn enig... Uh, de, de, de, de beelden zijn waanzinnig. En, uh, alleen, ja, wat we net al zeiden... Ja. De, de manier hoe zoals het zo in elkaar gezet is, ja, dat is, dat vind ik dan jammer. Want uh, je, je, je, je ziet gewoon dat het uh, door iemand gemaakt is die niets van uh, het circuit ja. en de Grand Prix kent. Er zijn natuurlijk allemaal uh, mensen die uh, liever uh, een voetballer uit uh, de tachtig jaren uh, laten zien. Precies. Die nu uh, uh, niet meer voetbalt. En uh, uh, dan uh, een circuit wat uh, ja, toch ja. een... Uh, een je had er een veel, veel mooier verhaal van kunnen maken. Ja, want helaas... En, en misschien zijn er helemaal geen beelden van... werd er met geen woord gerept over... Uh, Garage David... de voormalige Volkswagen ja. dealer... die uh, zijn bedrijf beschikbaar stelde... of verhuurde of hoe dat dan ging... aan het hele Formule 1 circus. Dat ja. we vorige keer al zeiden. dat was natuurlijk als kleine broekenman prachtig... om daar door de ramen te kijken en voor de deur te staan... als ze met de auto's naar binnen en buiten reden... en de druk werd gesleuteld. En ik... Als ik eraan denk, dan ruik ik nog die, die uh, zwavellucht van ja, de grante. motorolie die je toen ja. gebruikt. Ja. ja, bijzondere tijden waren ja. dat. Hey, Frank, maar we kunnen, um, en ik zie dat net staan op de, de, de nieuws de, de, de, op de site van uh, ZFM. Niet op de site, maar op uh, uh, kanaal 40 van uh, Ziggo. Dat er uh, een, uh, hoe heet het, je kan 28 maart geloof ik, met de fietsen over het circuit. Het is natuurlijk wel gaaf om even te kijken van hoe grappig, het geworden is. Ja. Ja. ja, dat is zeker leuk. Ja, dat moet, ik vind dat wij dat moeten doen, Frank. Ik denk het ook. Dan maken we daar meteen ja. een, een hele leuke uitzending... Uh, lopen met Loogman. Wat uh, een nieuwe titel krijgt. Fietsen met Loogman. Iets met Loogman. Iets met Loogman. <laughs> Iets met Loogman. <laughs> <Ietsen> met, Loogman. <laughs> Ietsen met Loogman. Kijk, wat herinner jij over de Grand Prix? En, en uh, nou, dan, dan uh, uh, bijvoorbeeld Karin Piek, die met uh, James Hunt heeft gezoend. Ach... Nou, dat is toch weer een wetenswaardigheid. Wist jij dat? Nee. Ja, die heeft uh, enorm... met uh, Sta je bijvoorbeeld... Uh, dat, dat staat er nu op, de, op, de, op uh, kanaal 40. Sta je bijvoorbeeld met uh, Nelson Piquet op de foto. Uh, stond er een bolide bij jullie in de uh, garage? En uh, hebben teamleden bij jou in de tuin gekampeerd? Want dat gebeurde natuurlijk Ja, was toen. dat zo'n... Uh... Nou, in het, begin, het hele begin wel natuurlijk. Ja, ja. armoe, armoe racing. Ja, dat is echt ja, armo. Ja. Nou, als je die gasten ook zag gaan zeg, met die vanwalls. die, van walls, die Niet normaal, dingen hè? De, Levensgevaarlijk. Die ging het ook direct uh, mis. Ja, levensgevaarlijk. Ja. Echt dat je dat durft, zonder riemen. Ja. En uh, ja, wat dat betreft waren het, uh, waren het wel helder, hoor, vond ik. Ja, ja absoluut. Want als je nog verder teruggaat in de tijd in die, die races in Jeb. Ja. Weet je wel, 19, 1916 of zo. Ja. Dat was helemaal heftig met die bolides. Ja. <laughs> Ja, dat was onvoorstelbaar, hè? Goodwood in Engeland, ja. En die gasten ja. zaten nergens mee. Nee. Nou, maar wij ook niet, hè? Nee, helemaal niet, Frank. Nee, want we zetten gewoon een plaat op. Denk daar niet licht over. Oh, daar. Dat zeg ik. Ja. Ah. Hey, everything. Ja. Oeh. Huh? Oh. Uh, weet je het ooit nou? hour. Jan Ross samen met Marvin Gaye. Was Marvin Gaye gay? Ja, ja ik denk daar niet licht okay. over, Frank. You are everything, nou dat weet je hè. Hé hey, luister eens, wat denk jij uh, de Amerikaanse president Donald Trump? Het afzettingsproces gaat uh, dinsdag vandaag van start. Ja. Uh, gaat, het, gaat het lukken, denk je? Nee. Nee? Nee, er is nog een meerderheid in, het, uh, in de Republikeinse Senaat van ongeveer 90%. Ja. Dus uh, nee, mevrouw Nancy Pelosi, die gaat het gewoon. Het is allemaal voor de bune. En natuurlijk als eerder gezegd, die Democraten zijn wel zulke slechte verliezers, dat die later nu werkelijk geen gelegenheid meer onbenut om die Trump toch de wacht aan te zeggen, maar dat gaat ze gewoon niet lukken. Nee. En laten we eerlijk zijn, Trump is natuurlijk een mafkees van de bovenste plank. Maar hij doet het voorlopig, doet hij het heel erg goed. Ja, dat, dat, uh, uiteindelijk wel, hè? Ja, absoluut. Ja. Het is ook wel eens een verademing om daar uh, een zakenman te hebben... in plaats van een oeverloos, lullende, valse politicus. Dus uh, ik geef hem het voordeel van de twijfel, G. Ja, nog altijd. ja ik weet het nog niet. Ik, ik, ik vind het toch wel een, uh, een gevaarlijke gek. Ja, weet je, dat, er zijn ook mensen die van uh, het Forum voor Democratie... ...voorman Thierry Baudet het nodige vinden. Dat is ook een gevaarlijke gegeven. Ja, het, is, het zijn natuurlijk veelal narcisten, dat soort types. Maar wat die Baudet zegt... ...heel veel van die dingen kan ik mij wel degelijk in vinden. Want onder het ja. kabinet Rutte... ...zijn de burgers 23 miljard armer geworden. Hè. Vergeet het niet, want hij lult wel van alles. En dit jaar het zoet in plaats van het zuur. Maar er gebeurt helemaal niets. Integendeel, de burgers gaan er nog steeds dik op achteruit. Ja. Want energiebelasting, alles wordt verhoogd. Brandstof wordt verhoogd. Dus, uh, dat is allemaal gelul. Nou, daar zijn we dan ook weer... Uh, ja, daar zijn we uit hoor. Daar zijn we uit, Frank. Maar ja. het is wel spannend om te zien. Het blijft natuurlijk een showvolk. Het blijft Amerikanen. een showvolk, ja. Dus, het is ja. een soort cabaret. Ja, het blijft cabaret. Ja. Maar ik vind het... Uh, ja, ik moet er wel om lachen. En, en die, uh, hoe heet ze, die, die Nancy... Uh, Nancy Pelosi. Pelosi, die, uh, die, dat is weer de schoon... Uh, of de, de, ja, de schoonmoeder van... Uh, die Nederlandse jongen, die... Uh, hoe heet hij ook weer? Nou, leuke gozer. Ja, Met die naam even kwijt. Leuke gozer. Ja, ja leuke vent. Ja, en die... Uh, en die, ja, die, die uh, dat is natuurlijk iemand die uh, de hele boel uh, daar, uh, daar aan het uh, aan aansturen aan aan aan is. Bij die, bij die uh, democraten. Ja joh, er is in feite, want anders ben je geen politicus... Niemand zuiver op de graad. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Het ligt er maar net aan wat je van wie kan aantonen. En hoeveel gewicht het in de schaal legt om iemand al dan niet in het zadel te helpen. Of om uit het zadel te wippen. Ja, ja dat zijn dingen. En uh, nu zie ik ook staan hier dat uh, uh, serious request van uh, NPO 3 FM. Nou, daar moeten ze ook mee ophouden. Want? Nee, daar nee, luistert helemaal niemand naar. Nee. Weet je wel, en dat, krijgt dan, uh, dat heeft dan een FM-frequentie. Uh, en dan uh, Radio 5, wat een hele leuke zender is... waar heel veel mensen naar luisteren... Uh, die krijgt geen uh, uh, FM-frequentie. Dan denk ik, ja, dan ruil dat dan om. Ja, dat snap ik ook niet altijd hoe dat nee. werkt met al die frequenties. Ja, dat, dat uh, Radio 3 hebben ze wel hevig weten uh, te slopen. Ja. Want het was vroeger wel, uh, toen wij er nog op zaten, Frank... Ja, er moet, uh, dat is uh, in de vaart der Volkeren waarbij alles dient te veranderen. Of het nou wel of niet goed werkt, dat maakt dan op een gegeven moment niet meer uit. Er moet verandering komen. En, dat, uh, en niet elke verandering blijkt helaas een verbetering te zijn, G. Nee, dan, maar dat, uh, daar, waren we achter. daar waren we wel achter. Weet je wat een uh, verbetering is? Nou? Een stukje muziekbeleving. Kijk. hè? Spending someone. Drive. zeg je? Hij gaat naar huis. Hij gaat naar huis. Gaat huis. <laughs> Tuurlijk gaat hij naar huis. We moeten toch allemaal een keer naar huis. Weet je wie ook naar huis ging, G? Wie ging er naar huis? Tino Martin. Ach. Die heeft zijn optreden in de Koninklijke Theater Carré Maandagavond heeft hij moeten staken. Omdat? Nou, hij zei, uh, het spijt ontzettend, maar het gaat gewoon niet, zei hij. Ging het niet? Nee, hij had al een aantal dagen de griep. Ach jeetje. En hij kampte met een, een droge kriebelhoest, G. Ach, wat een naring. En uh, jij ja, heeft de helft ook op uh, Facebook uh, laten weten... helaas heb ik vanavond mijn theatershow in Carré moeten afbreken. Oh, Alles God, geprobeerd, maar het mocht niet baten. Spijtig genoeg hield mijn stem het niet. Ik moest de theatershow staken. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, nou ja, bij mij ging het ook vaak niet, maar dat had niet met mijn stem te maken. Nee, nou, dat ja, had, wel. Maar <laughs> ook <hoef je> niet. <laughs> hey, luister eens. Uh, in Spanje is het, uh, is het, uh, het weer is daar wel een uh, soort van uh, beetje in de war, hè? Ja, ik kreeg net uh, van een, uh, een iemand die daar woont. een klein berichtje door, een klein filmpje door. van wat uh, zich daar voor de deur afspeelt qua hoogwater. En dat is best forse. Uh, nou, er is wel wat aan de hand met, met, het, met, het, met het weer. Tuurlijk. Laat maar, het duidelijk zijn. Dat, dat gaat al miljoenen jaren, zo, G. Ja, is dat en, zo? En klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Ook van deze en, tijd? En, en, en nou, ik laat blijkbaar. Ja. En dan <laughs> uh, gaan ze mekkeren dat uh, de Noordpool. Uh, zomers meer ijsvrij uh, zou zijn. dan uh, andere jaren. Maar ik heb nu voor 75 miljoen jaar geleden. groeide de palmboom op de Noordpool. Dus uh, hoe gek wil je het hebben? Ja, dan is het ja, landbouw geweest. Weet je, het is van alle tijden. Ja. Nu, in uh, ja, het kader van waar we het al eerder over hebben gehad, uh, zijn mensen in totale paniek. En dat is gewoon niet nodig. Je moet wel je hoofd erbij houden. Ja. Nou, maar ik heb ook positief nieuws, hoor. Want Gelukkig. He. Het Openbaar Ministerie en andere partijen zoals het FIAT... en de douane hebben de criminelen... vorig jaar 261 miljoen euro afhandig gemaakt. Kijk, Koekoek. Koek. Ja, de eerste 261 miljoen, G... Kan je weinig daar van kan zeggen. je weinig van zeggen. Dat heb je gelijk, maar... Er is nog veel meer te halen, denk ik. Er is denk ik ook wel meer nou, te halen. Ze moeten eerst een beetje die privacywet uh, wijzigen, denk ik. Ja, dat... Uh... Want er kan nu van alles niet. Ja, en natuurlijk zullen er dan wel weer excessen zijn. van mensen voor wie uh, de wet oneigenlijk is aangewend. Maar goed, dat hou je altijd natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en, uh, uiteindelijk, uh, ja, de, de, de, de manier waarop het allemaal gaat. Ja, wat kan je ervan zeggen? Nou, ik, er is wel wat te halen bij de boys, denk ik. Er is wel wat te halen, ja. ja want als ja. je af en toe leest dat er ergens een inval is gedaan. dan komt er altijd mooi speelgoed voor de dag in horloge. Zo, zeg. En een uh, no, paar no, no, no, geld. Dus, ja. Niet normaal. Ja. Maar goed. Maar goed, hè? laten we maar een plaat draaien. want dan uh, het is uh, alweer over half negen, Frank. Wat het zeg het... ik? Over half tien uh, Half tien zeg ja. ik. Ja. Dus we draaien maar leuke muziek. Hier bij ZFM. Goedemorgen! In my mind, I'm gone to Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moon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 Finest thing around, whisper something soft. Shine. Can't you just feel the moonshine? shining? Ain't it just like a friend of mine to so hit me from behind Yes, I'm gone to Carolina. Carolina In my mind Dark and silent late last night I think I might have heard the highway call. Geese in flight and dogs would bite Signs, it might be omens, say I'm going, I'm going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of others standing around me, still I'm on the dark side. Must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind in my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ik ben geweest dan? Carolina. Carolina ben ik Ja, ik ben in South Carolina en North Carolina geweest. Ja, het zijn wel prachtig te zijn. Ja, waanzinnig. Ja. Maar je merkt wel de hele de, de, de, de geschiedenis van uh, die, die, die, uh, die uh, blanke slavernij. Ja. slavernij ja, ja. En, uh, het is echt bizar als je daar uh, doorrijdt. Het is net of je in een, in een serie uh, terechtkomt. Maar dit was uh, James Taylor en Carolina. Hé, hey, uh, ik had uh, nog een vraag aan jou. Okay. Uh, er staat in de, in de, in de, in de laatste Zandvoortse krant staat er een artikel op de voorpagina over uh, Peter Tromp. En uh, hij is voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. En hij stoort zich over de uh, vaak schreeuwige uh, reclameuitingen aan gevels en terrassen. En met name Winkelstraat als de en de Kerkstraat. Nou, ik kan, ik kan me daar echt. Het is niet te geloven. Er zit, er zit een kruidvat. Je kan er helemaal niet meer doorheen door de troep van het Kruidvat. Ja. En in Oranje Straat worden de, al die, die, die, die, die ramen worden dichtgeplakt... met verschrikkelijke stickers van de Kruidvat. Ik zou, kunnen we daar nou niks aan doen? Nou ja, dat is waarschijnlijk waar het om begonnen is. Er moet wat aan gedaan worden, vindt hij. En ik heb er eerlijk gezegd let ik daar niet zo heel erg op. Dus ik heb daar niet zozeer een, een mening over. Maar uh, ja, wat, ik, wat wel opvalt is dat heel veel panden in abominabele staat verkeren in de Haltestraat. Want het is wel zo dat de gemeente heeft geprobeerd... om de Grote Krocht nog het enige winkel gebeuren te laten zijn. Mm -hmm. En de Haltestraat moest dan maar weer langzaam afsterven. Ja. Want Kees Vreeburg, die zijn pand verkocht... die had dat in eerste instantie aan een andere slager verkocht. Maar dat, er mocht daar dan geen slagerij meer zitten. Weet je dat? Ja. Oh. Dus omdat? Nou ja, omdat dat een kronkel van de gemeente is. Die Bizarre. hebben zo'n idee van de, de grote krocht. Albert Heijn en Tromp en, en de winkels die daar zijn. Die moeten een soort van, lijkt wel, beschermd worden tegen... Ja, ik weet het niet. Misschien is dat het verkeerde woord. Maar in elk geval komt het erop neer dat in de haltestraat... dat eigenlijk uh, een beetje minder moet worden volgens de gemeente. Als ik het goed heb begrepen. Nou dus, ja, uh... ik weet het niet. Dat, dat weet ik Ik vind alleen de, de manier waarop... Uh, het Kerkplein en, en, en het uh, ja. uh, Raadhuisplein. Uh, hoe, hoe die benden allemaal... Ja, het is een uh, beetje armoedig. Wilde. Ja, maar ja. Al die, die, die, je hebt uh, al die vlaggen, die beachflex die daar staan en, en weet je wel, het is echt het, het is een zooitje. Ja. En, en ik heb zoiets van uh, laten we daar, weet je wel, dan moet je paal en perk aan stellen. Ja. Van je mag geen spullen meer. Wij komen uh, jaarlijks uh, lieve luisteraars, uh, Frank en ik, in een, in een plaatsje in Noord-Spanje en daar is het verboden überhaupt om iets van reclame te maken. Dus je ziet ook geen Heineken, geen Coca-Cola Parasols, niets. En het is eigenlijk zo bijzonder. Want ja, het komt heel rustig over. Want je wordt niet... Je hersenen zien dat toch allemaal en vangen dat op en plaatsen dat. En ja, het is bijzonder. Irritant vind ik al die, die bende die daar uh, maar buiten wordt gezet door al die... Uh, door al die uh... Ja, ik denk dat daarvoor ook, toen de tijd uh, wetgeving is gemaakt... niet helemaal ten onrechte, precario rechten en allemaal dat soort dingen... alleen uh, sommige gemeenten slaan dan weer een slaatje uit... in het kader van hier het geld. Maar er moet wel wetgeving zijn, want anders wordt het zoals nu dan... een bende als je de mensen maar hun gang laat gaan. Dus ja. de andere zijde van het verhaal over wetgeving. Ja, dat is ook zo. Is en... Niet voor niets. En er zijn natuurlijk heel veel dingen in Zandvoort... die zijn uh, prima, als je de, de oude Sons uh, patatkraam... Ja. Uh, ja. als je ziet hoe dat eruit ziet. Het is een kwestie van smaak, hoor, dat weet ik. En, en, maar dan en wordt er de meest smerige groene kleur gebruikt om... om uh, en, nee, hey, ja, je kan het ja. toch ook iets aardiger maken? Misschien iets... is dat in het kader van de vergroening. Oh, dat zal het zijn, dat is een groene patat ook. God, daar ben jij toch bij altijd. Ja, patat, Och, ik ben blij dat je erbij zit, Frank. Patatje, patatje PFAS. Pa, patatje PFAS. En, en, uh, ja. de, de moeite waard. Dames en heren, kwart voor tien hier bij ZFM. En hier is Elton John een Tiny Dancer. Want dat wil je nog meer. Blue jean baby. voor LA, band. Bye. Goedemorgen allemaal, het is bijna tien uur tien voor tien. Dus we hebben nog heel even om wat leuke dingen door te nemen. Hier samen met Frank Paardenkoper. Tiny Dancer, prachtig, prachtig, prachtig. Een mooie misschien weer. Zou je nee, nee. ook een tiny house hebben, of niet? Nee, heb ik wel een flink huis hoor. Voor tiny houses gesproken. Ja. Soms loop ik wel eens door het uh, grando kampen. Ja. Ook. ja, daar ben ik laatst doorheen gelopen. Ik ben, sinds ik ben, ik was er sinds de vijverhut niet meer geweest. Sinds de vijverhut nee, weg is. Het is echt ongelooflijk. Ik denk wat gebeurt hier nou? Oh, het, het, het, hoe het? De de de, de qua water is er nog wel. Ja. Dus dat vond ik wel op, opvallend. Ja, daar. Uh kwam ik vroeger met mijn moeder om de eentjes te voeren en wie ja. niet. En wij schaatsen daar we altijd. Scha ja, inderdaad, ja. werd geschaatst. En ja, pannenkoeken uit gogo. Een pannenkoeken en uh, ja, dat was toen. Maar ja, dat, uh, het, het leverde geld op, hè? Ja, dus allemaal hup, weg. Te maar brengen. het schijnt wel Zandvoort. Wat uh, weet je wel, Er is toch een zwembad bijgekomen ja. en, en uh, dus er zijn er wel een hoop dingen. Ja. ja, maar er zou wel wat aan mogen gebeuren. Ja, ja, ja. een aantal huisjes is wel al opgeknapt. Ja. Maar zou je daar nou ook, uh, ik weet niet, er stond toen een bord naast de strijder... dat er een aantal van die huisjes te koop zou komen. Ja, die zijn verkocht. Die zijn ja, verkocht. Die, binnen no waren die weg. Maar die staan daar al of moeten die nog gebouwd worden? Nee, ja, die stonden het... er al. Dat zijn de bestaande huisjes. Oh, die zijn opgekalefaterd. Nou ja, ja, die hebben ze verkocht en die worden dan uh, gebruikt. Of voor eigen gebruik of voor verhuur. Ja, ja. En is de gemeente Zandvoort ook een gemeente die toestaat dat er permanente bewoning is? Nou, dat is nu nee, een nog niet in het nieuws weer, he? nee, in het natuurlijk met de niet woningnood. Ja, ja. Nee, nee, nee, dat zal toch niet. Nee, dat geloof ik niet. Maar uh, ja, dat zijn we die dingen die uh, uh, uiteindelijk, uiteindelijk uh, uh, zal dat landelijk geregeld moeten worden. Dat is wel beter, want de ene gemeente die doet er niet aan mee en de andere wel. En dan krijg je natuurlijk weer allerlei nou, verbetering. Ja, ja, en je krijgt. Uh, uh, er komen allerlei rechtszaken en die worden dan weer gebruikt. En uh, weet je, dat is uh, ja. gewoon een zootje. De, de, de, de, de regering moet gewoon zeggen of je doet het al Juist. of je doet het niet. En dat zie je op meer fronten, dat de gemeente of de regering. of het alles is, maar toe, toebedeeld aan de gemeente. Ja, maar gemeente kijk, die, het die, uit. Die, die, die, die die kampen, zeg maar, van, van kampers? Ja. Hoe noem je dat? De woonwagenkampen. woonwagenkampen. Die, die zijn, en die worden er ook een soort van ja, gedoogd, ja. denk ik. Want anders kan je het niet zien. En, en het ook... moment dat jij in je in je caravannetje uh, wil gaan wonen, dan mag dat niet. Nee. Weet je, al, het, is heel, het is heel dubbel allemaal. Want het zijn eigenlijk, want die, die, die, die, uh, die camping, of die kampers, die, uh, ja. die, die zitten in, in, in huizen, dat zijn geen huizen, dat zijn ook caravans. Ja. Daar, daar staan ook wielen onder. Ja. Weet je wel, het gaat helemaal nergens over. Nee, puur pro forma. Precies, en, en uiteindelijk... Uh, ja, het zijn prachtige dingen. Uh, uh, Ze zien, zien er prima uit en je kan er uitstekend wonen. Alleen, uh, ja, je betaalt er ook minder. Ze dus betaalt geen OZB, heb ik wel begrepen. Nee, maar ja, aan de andere kant, als je zo'n ding koopt... het wordt niet meer waard. Nee. Dus, weet je wel, dus, ja, dus linksom of rechtsom, denk ik dan. Ja, nou ja, dat is ook weer zo. Zijn we eruit, Frank? G, ik denk dat we er bijna uit zijn. God, zie mij wat een feest. Hè. Het is allemaal feest. Oh, dit vind ik zo'n leuke plaat, dit. Het is een plaat die uh, George Michael heeft gemaakt. Ja. En toen zei hij van... ik wil een uh, plaat maken die... Uh, een soort Paul McCartney plaat. Aha. En is dit uitgekomen... En heeft hij later heeft hij hem gezongen met Paul McCartney. Geweldig. En dat is dit. Okay. Luister mee. Paul McCartney is al 77. Het treedt nog steeds op. Goed, hè? Wat een held, een hè? Mick Jagger. Ja, helden zijn het. Frank Helder uit een... Heldergeen. Helder. Vijf een... helder. voor tien. Dit is de laatste. Tell you a secret. Put it in your heart and keep it. Something that I want you to know. Do something for me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 samen met uh, George Michael, of eigenlijk andersom. Het is eigenlijk George Michael. Samen met Paul McCartney, Frank. Dat je het weet. Dat je het weet geeft, omdat dat je het zegt. We hebben het gehad voor van vandaag. Ja. En uh, we, gaan, uh, we gaan op naar de klok van uh, And you can dance. Van 10 uur. Ja. En jij kan ook dansen. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5.